9 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Griekenland krijgt het volgende deel van de Europese noodsteun. Dat hebben de ministers van Financiën van de Eurolanden besloten. Griekenland krijgt de komende maanden 6,8 miljard euro aan leningen. Eerder vandaag zei de trojka van Europese Centrale Bank, de Europese Unie en het IMF... dat het Griekse hervormingsprogramma grotendeels de goede kant op gaat. Wel zou het tempo omhoog kunnen, al dus de trojka. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Egypte verder aangescherpt. Nederlanders krijgen het advies niet naar Egypte te reizen. Alleen vakantiebestemmingen aan de Golf van Akaba en de Rode Zee zijn veilig genoeg. Wel moeten toeristen daar waakzaam zijn. Nederlanders die al in Egypte zijn moeten zich afvragen of hun verblijf nog noodzakelijk is. Vorige week werd het reisadvies ook al aangescherpt. Toen gold voor belangrijke familiebezoeken en zakenreizen nog een uitzondering. Het Longfonds heeft vandaag 5000 metingen van fijnstof binnengekregen. Dat is minder dan verwacht, daar hadden zich 10.000 mensen aangemeld. Toch noemt het Longfonds de meting geslaagd. Met een speciaal apparaatje op de smartphone... konden mensen de verstrooiing van het zonlicht vastleggen. Dat levert informatie op over de luchtkwaliteit. Het Longfonds wil daarmee een fijnstofkaart van Nederland maken. In september is er een tweede meetdag.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 ANWB ah, Verkeersinformatie file op de A4, daarna richting Amsterdam... bij Hoofddorp 2 kilometer door werkzaamheden. Goed nieuws voor weggebruikers op de A12, Utrecht richting Den Haag. Er staat weliswaar nog 3 kilometer file tussen Zoetermeer en Nooddorp... waarbij Prins Klauspleins en alle rijstroken naar Den Haag weer open. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? Bent u lid van de ANWB?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 Het is radio 1. BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is drie over negen. Om tien uur weet je precies wie de mensen achter de Tamarot-beweging zijn. Deze club jonge mensen die heeft hier een filmpje op Facebook de aanzet gegeven voor de revolutie in Egypte. Om te vertellen wie er achter deze club zit, er zijn hier twee Egyptenaren, Abdelrahman en Karim Hashim. Hi. Welkom beiden. Um, is diegene nu, dat is gewoon een jongen van eind 20, hè? die er, daarachter die zit, die Badr? Ja, 28. Ja. 28, ja. 28. Is, is, dat een, is dat een held nu? Weet je weten jullie dat? Dagmoed Badr is een held. Ja? <laughs> wat zeg jij? Nou ja. nou ja. Niet voor jullie per se, maar in Egypte. Wordt hij door de meeste mensen nu zo gezien? Hij heeft een initiatief opgezet en het is niet per se dat hij... Uh, ja, verantwoordelijk is voor alles wat er, uh, wat, wat er daaruit voortgekomen is. Zeg maar. Ja, maar die, die jongen leidt gewoon nog een normaal leven. Hij zit wel met de grote mensen aan tafel. Ja, hij zit precies. Hij zit wel met de grote mensen aan tafel. Want je zou misschien denken... Goh, wat leuk. Ik start een jeugdbeweging. Filmpje op Facebook. Jeetje, minetje, En er komt een revolutie uit. Maar zo zat het niet, hè? Er zit wel wat meer achter. Er zit veel meer achterin. Precies. En dat horen we zo meteen. Um, en Erwin is er, want het is maandag. En ja. we hebben een, een ma groot man hier. Twee meter, wat was hij? Zeven? Twee meter zeven, ja. En die ander? Twee Twee meter. Ja, niet eerlijk, Drie, he? volgens ja, mij. Ja, dan kan ik ook weer. Heel groot zijn ja. in ieder geval. Zo kan ik het ook. Ja. Ze kijken gewoon over het met, net heen. Met terugwerkende ja. vraag, denk ik nou. <laughs> Zat jij niet ook in een selectie van het Beachvolleyballers? Ik heb daar wel eens was? over nagedacht. Nee. Ja, en Lucas is overal getalenteerd in. Ja, tuurlijk. Nee, maar beachvolleyballen. Dus wereldkampioenen. Nee, geen gauw hoor. Het is dus echt serieuze sport en ja. serieuze wereldkampioenen. Zometeen hier, telefonisch. Maar Eerder indig. vandaag op de redactie van BNN Today. Maandag onze vaste sportdag met Erben en we gaan beachvolleyballen. Beachvolleybal, volleybal, maar dan op het strand. We hebben nieuwe wereldkampioenen. Ja, de eerste, hè, uit Nederland. Geweldig. Zijn wij daar heel goed in, in beachvolleybal? Nou ja, we hebben strand, dus we kunnen oefenen. Beter dan lijken. Ja, en over twee jaar dan uh, is het WK in Nederland. Doen jullie dat zelf, beachvolleybal? Als ik op het strand ben wel. Ja. Het lijkt mij geen vervelende sport om te doen. Een beetje op het strand hangen, een beetje tegen een balletje meppen, weer even op het strand hangen. Moet je per se in die van die inie mini zwembroekjes. Zijn niet hoor, afgelopen week. Ja, nee, maar die vrouwen zitten wel echt in een ini mini bikini altijd hoor. Ja. Ik bedoel, volgens mij, je mag ook alleen maar beachvolleyballen, als je helemaal strak bent, anders doe je dat niet. Dan sta je de hele tijd met je putten in beeld. We ja. <laughs> er zitten lekker met de duim ja, omhoog. Ja, natuurlijk. natuurlijk ja. Ja, moet er mooi uitzien. Ja. Nee, maar dit, dit is de ideale sport voor Nederlanders. We zijn lang, we zijn sterk, we zijn groot. En we hebben een lange, lange kustlijn. Dus dit is gewoon de, de, de sport voor Nederlanders. Het kon niet anders dan, wat, dan dat we wereldkampioen werden. Ja. Dat is zo. Wil je mee twitteren? Hashtag BNN Today. Of kijk even voor mooie dingen achter de schermen. Facebook.com slash Today. Today's Topics is yes, Ja, we beginnen met nummer 5. En daar staat de historische overwinning van Andy Murray op Wimbledon. Na 77 jaar eindelijk weer een Britse winnaar. En dus zeggen we, kot, safe, groot brittannië Kot, safe, the queen. Kot, safe, groot brittannië En Andy Murray natuurlijk. In drie sets versloeg hij de nummer 1 van de wereld. Novak Djokovic. 77 jaar nadat een mannelijke Brit Wimbledon won. Ja, dus is het feest in Groot-Brittannië. Want hoewel Murray eigenlijk een schot is, omarmt Groot hem nu helemaal. Ja, lang werd hij natuurlijk als schot gezien en niet als Brit. Als hij verloor, was hij een schot. Als hij won weer, was hij een Brit. En hij won Wimbledon tot gisteren nooit. Maar gisteren is alles vergeven en vergeten. They love him. Oh, they love him, a lot. En dus is de Murray mania uitgebarsten. De kranten zijn laaiend enthousiast. Um, pagina na pagina gaat over Murray. De Telegraph heeft hun sportbijlage een prachtige foto van Murray als hij net gewonnen heeft met twee woorden, at last, eindelijk. Ja, dat zijn dus drie woorden. Ah, nou, dat zegt het eigenlijk allemaal wel. Het gaat alleen maar over Murray. 77 jaar lang geen mannelijke winnaar en ieder jaar maar wachten en hopen en adem inhouden in de jaren van, van Henman en nu de afgelopen vijf jaar toch wel van Murray. Um, dat wachten is voorbij. Er kan weer ademgehaald worden. Dan nummer 4. We gaan naar Eindhoven, naar het Stadhuisplein. Want daar staat Twan Spierts. Goedemorgen. Goedemorgen. Want u doet mee aan het officiële E.K. Liften. Inderdaad, het E.K. Liften. Liften die zo snel mogelijk op een beplaats van bestemming moeten komen. En we gaan met, uh, ja, met een heleboel teams in totaal, 1300 man doen mee. Um, uh, met deelnemers vanuit heel Europa eigenlijk. Um, in Liften naar Barcelona. Waar gaat de eerste etappe naartoe? Uh, ik weet niet of, of ik dat al officieel mag zeggen, oh, maar... Uh, is dat geheim? Hm. Ja, ik, ik krijg pas aan het begin van de instappen te horen waar je naartoe gaat. Hm, zeg toch maar, ik krijg je van mij een snikkers. Uh, nou, oh. als het goed is, wordt het nazi vandaag. Doe je het trouwens alleen of in een team? Nee, uh, het zijn allemaal teams. Uh, ik uh, ben met een, uh, met een vriendin van mij. Ja, ik weet nog van vroeger, uh, als je echt een lift wilde krijgen als jongen... was het wel handig als je een meisje bij had. Ah, vroeger. Toen de jongen werd versloten dan gewoon b-boy bed was. Lang haar, wijde pijpen, snor, <lacht> hawaii-bloesje en maar liften. Met in de ene hand zijn gitaak of in de andere hand drie vriendinnetjes. De ene nog toplesser dan de andere. Mooie tijd. Mooie tijd. <lacht> ja, nou, daarom heb ik een, een vriendin van me meegenomen. Uh, nou, niet alleen op die reden, hoor, maar... Uh... Ze moest verder niet gaan praten natuurlijk in de auto. Maar goed, en die weetjes, het EK-liften dus duurt nog tot zondag. Goed nieuws dan op nummer 3. De Brabantse techniektalenten Wouter van der Ven en Pim Bexens hebben op het WK voor beroepen brons in de wacht gesleept Inderdaad, World Skills heet dat WK. En dan wordt dan gekeken naar wie de beste is. Een categorie als tuinaanleg, lassen en metselen. Ja, je bent dus in de prijzen gevallen, hè? Wat heb je gewonnen? Ja, we hebben een brons gehaald op onder de Manufacturing Team Challenge. Nou, van harte. Ja, dankjewel. En wat is dat precies? Ja, dat wil zeggen dat we derde geworden zijn. Ja, inderdaad, ja. Brons is derde, heel goed. Maar er moest wel wat voor worden gedaan. We hebben een, uh, een blikkenpers moeten ontwikkelen en uh, maken tijdens de wedstrijd... die zowel blikjes als uh, flesjes kan persen. Ja, en dat is dus gelukt. Alleen waren de Koreanen net iets beter. Maar toch is zo'n derde prijs niet zomaar wat. Wat betekent het eigenlijk voor jou? Ja, ja dat wil zeggen dat we derde geworden zijn... en ja. dan derde van de wereld kunnen horen met... Uh, ja, het is eens. Twee dan, de wolf uit Luttelgeest. Vorige week werd dat beest dood aangetroffen... en vandaag moest er onderzocht worden of het ook echt een wolf was. De wolf komt niet echt romantisch de plek binnen... waar hij straks bekeken zal gaan worden...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 Hij Heeft ook niet overdreven grote oren, wat ook op hond zou kunnen wijzen. Ja, want dat zou namelijk ook nog kunnen. De wolf in kwestie is gewone hond, maar toch menen de onderzoekers na afloop dat het echt hier om een wolf gaat. Nou, omdat hij totaal geen kenmerken heeft die uh, bij een hond thuis horen. Maar het is natuurlijk wel zo dat uh, er, er bestaan wolfshonden, kruisingen tussen wolven en honden, uh, en er zijn exemplaren bij die ontzettend veel op wolven lijken. Hè. Dat zijn ook de honden die gebruikt worden in films, ja, maar... als wolven optreden. Dus. Het DNA moet echt uitsluitsel geven. Maar goed, maar goed. voor 98% is het wel zeker een wolf. En dat is bijzonder. Hoe bijzonder zou het nou zijn als het inderdaad echt om een wolf zou gaan? Nou ja, dit is de eerste wolf weer sinds 150 jaar ongeveer die in Nederland uh, opduikt. We, hebben, we zijn heel succesvol geweest in het uitroeien van wolven vroeger. Ja, ook dat. Mooie tijden, mooie tijden. Het is dus bijzonder. Het zou ook de eerste in 150 jaar zijn. Maar hoe is dat dier in Lut geest ja, gekomen uiteindelijk? Ja, ik heb het even gecheckt geen trainen, Nou, uh, wolven kunnen ontzettend grote afstanden afleggen. Dit gaat altijd om, ook in dit geval, om uh, jonge dieren. Zeg maar twee jaar oud, één na twee jaar oud. Die op zoek gaan naar een eigen leefgebied. En vooral naar een partner in een nieuw leefgebied. Uh, Is het zo handig om dan in Luttelgeest te gaan zoeken? Nee, laten we eerlijk zijn: daar wil je eigenlijk nog niet over gevonden worden. Laat staan in bloederige bakjes. Ja, maar de, hij, hij weet niet hoe er. Noordoostpolder eruit ziet voordat hij er is. Toch? Ja, ja, ja, ik kan ze het toch verdiepen, want je weet hoe dat gaat. Dan kom je in geest, dan krijg je een baan in een van de kassen. En je koopt een leuk huisje, en voor je het weet zit je er 20 jaar. En dat zijn dus dieren die hele grote afstanden kunnen afleggen. Ze hebben in um, uh, Rusland wel zender gegeven. En jonge dieren die legden met gemak 1500 kilometer af op hun zoektochten. Dus dat is al, zeg maar van Duitsland af, ben je dan al in Midden-Engeland. Ja, maar waarvan wel een heel groot deel met de boot. Dus lekker makkelijk. Goed, tenslotte nog nummer 1. Want man, man, man, man, man. Wat was het toch lekker weer. Het hele weekend. En dat was dus genieten geblazen met z'n allen. Mooi weertje. Dus hier zaten we op te wachten met z'n allen. Nou. He? Toch nou. niet? Ja, wel. Ja, wij wel. Ja, ik ook. Ik zat er wel op te wachten. Ja. Ja. ik toch ook. We zijn net terug van vakantie. Jezus. We zijn in Frankrijk geweest waar het bloedmooi weer was. En dan is het super lekker als je thuis komt en je treft dit aan. Dus dat is echt... Uh... Een aanwinst. Een aanwinst is het voor het klimaat, die temperatuur. Maar omdat er ineens zoveel mensen naar zee gingen... was het ook wel oppassen voor de strandwacht. Hoe lekker zou het zijn om uh, lekker op het strand te werken? Net als Permelij Anderson of zo. Ja, Permelij Anderson werkt dus in tv-studio's. Maar goed, ga door. Beetje knap zitten te wezen, beetje heen en weer lopen... af en toe iemand redden, her en der een pleistertje plakken. Ja, strandwacht. Wie zou het niet willen zijn? Maar er komt meer bij kijken dan alleen maar dat. Arjan Witte is aan de telefoon. Goedemiddag... Goedemiddag, Jan met Arjen Witte. Waar gaan mensen de fout in? Uh, mensen gaan de fout in... het begint vaak al als ze strand komen met kleine kinderen. Ach, kleine kinderen. Gadverdomme. Kleine kinderen, die... Ja, ze laten ze los op strand lopen zonder telefoonnummer op de arm. Dus kinderen raken kwijt. Ja, je wordt helemaal gek van kleine koops. Je had het over kleine kinderen die kwijt zijn. <lacht> gebeurt dat heel veel dus? Ja, dat gebeurt, uh, dat gebeurt best vaak. We hebben wel een... Uh, een aantal keer per dag dat de kinderen kwijtraken. En, en wat, wat is daar de oplossing voor? Vastbinden? Ja, vastbinden ingraven. Eigenlijk werkt alles wel zolang je ze maar niet los laat lopen. Klein tipje voor volgend weekend. Maar goed, verder is strandwacht zijn gewoon heel erg leuk. Ja, is het leuk werk? Ja, zeker. De gevallen die je krijgt van een, een klein smeetje en een, en een voet tot botbreken. Uh, ja, Kiteservice in de problemen, bewustloze personen, af en toe reanimatie. Kortom, je lag jezelf helemaal <laughs> potstuk. <potelijk. laughs> Dat waren de topics van vandaag. En soms deed je nog de tweet. Yes, Luc, okay. tot zo. dankjewel. Een schietpartij vanochtend in Cairo bij de kazerne van de Revolutionaire Garde... kostte aan meer dan 50 mensen het leven. Bijna allemaal aanhangers van de afgezette president Morsi. De spanningen in Egypte lopen weer hoog op. Voor vanavond zijn er weer uh, protesten gepland. Lucia, admiraal, journalist, goedenavond. Goedenavond. Op dit moment in Cairo, op het Tahrirplein. Hoe is het daar nu? Uh, ja, op het Tahrirplein uh, zijn nog steeds... Uh... Uh, betogers aanwezig, mm -hmm. maar het zijn er lang niet zoveel als, uh, als gisteravond, toen het plein echt helemaal vol stond, nadat de uh, rebellen Tamarot-campagne uh, had opgeroepen tot massale demonstraties, om te laten zien dat het echt om een uh, volksrevolutie uh, ging en niet zozeer om een uh, militaire ingrijpen. Mm -hmm. uh, en ja, er is natuurlijk ook niet heel erg veel reden meer tot een, uh, tot een nieuw, nieuw feest, al is de, de zeer nog steeds uh, ja, goed, eigenlijk op het plein, ja. want um, ja, na het bloedbad van gisternacht en vanochtend uh, ja, ja. is er niet veel reden tot feest. Nee, uh, maar dat is dus op het Tagreerplein en eromheen. en dat zijn natuurlijk de, de, de anti-Morsi-mensen. Um, de moslimbroederschap heeft vandaag opgeroepen om in opstand te komen. Um, merk je daar iets van? Ja, de moslimbroederschap we vindt, we hebben nog steeds zit in, in verschillende plekken van de stad. Mm -hmm. um, en ja, dat is vandaag vrij rustig verlopen, uh, vergeleken met vannacht en vanmorgen. Uh, en daar is het leger ook nog steeds in grote getale aanwezig. En ik denk dat veel aanhangers van Morsi vandaag toch eigenlijk... Uh, ja, vooral woedend en, en verslagen zijn en in de ruil, omdat er zo ontzettend veel doden zijn gevallen. Ja, ja. ja. En ja, hopelijk blijft het vannacht uh, vanaf rustig. Ik las iets dat, dat de leider van de moslimbroederschap die zei van vandaag nog um, uh, dat de militairen um, Egypte... naar een burgeroorlog zoals in Syrië voeren. Nou, dat, als je dat hoort dan, dan denk je, oh jeetje, dat, dat gaat natuurlijk helemaal verkeerd aflopen. Ja, het is wel zo dat die, dat die twee kampen, dus de, de, de, de, de anti-Morsi-betogers en de pro-Morsi-betogers, die raken ja, steeds verder van elkaar verwijderd ja. eigenlijk. En het leger doet er ook alles aan om die twee kampen gescheiden te houden in de stad om, om botsingen te voorkomen. Wat niet altijd goed gaat, gezien afgelopen vrijdag bij het tragierplein. Ja. Um, maar ja, er is er is naast, daarnaast ook echt een, een mediastrijd gaande. Dat kwam vandaag echt tot een hoogtepunt. Um, omdat, omdat ja beide kampen eigenlijk uh, het geweld proberen te wijzen aan het, aan het andere kamp. En, en... Mm. Er zijn onder de anti-Morsi-betogers uh, ook veel mensen die het geweld tegen de moslimbroederschap uh, verwerpen. Maar er zijn ook veel mensen die toch uh, ja, het leger echt in een hoog aanzien hebben staan. En geloven dat het leger heeft ingegrepen uh, nadat de moslimbroederschap het leger had aangevallen. Ja. Dus ja, er is ontzettend veel discussie en iedereen probeert de media voor zich te winnen. Maar verwacht je een soort van wraakactie nog voor wat er vannacht en vanochtend is gebeurd voor dat bloedbad? Um, ik weet, ja, ik vind het moeilijk te zeggen of, uh, of de moslimbroederschap uh, zelf uh, nog meer geweld zullen gaan gebruiken. Uh, maar ik denk zeker niet dat zij het erbij laten zitten na wat, uh, wat er vannacht en vanmorgen is gebeurd. Ik, uh, ik denk dat zij uh, ja, nog meer dan de dagen hiervoor weigeren te vertrekken ja. uh, en, het, uh, en het militaire, de militairen zullen, zullen verwerpen. Goed, dat is dus uh, de, de berichten van, op dit moment vanuit Cairo. Lucia Admiraal, dankjewel. Ja, het nieuws van vandaag dus. En ja, ik denk dat je wel kan verwachten dat alle ogen ook de komende dagen uh, gericht blijven op Egypte. Wij volgen vanaf nu de Nederlandse Jasmina in Alexandrië. Die vertelt hoe het is om midden in de geschiedenis te staan en eigenlijk ja, daar te zijn waar het allemaal gebeurt. Mijn naam is Jasmina en ik woon in Alexandrië, Egypte. Tijdens de start van de revolutie in Egypte op 25 januari 2011 volgde ik elke minuut via internet en tv vanuit mijn woonkamer in Rotterdam. Nou, snel besloot ik dat het beschermen van mensenrechten niet stopt bij de Nederlandse grens. Gedreven door de kracht van het Egyptische volk ging ik meerdere maanden naar Egypte. Toen ik precies één jaar naar de start van de revolutie in de Tagli ging... wilde ik eerst nog een paar dagen naar Alexandrië. Nou, op Twitter volgde ik al een hele leuke jongeman uit Alexandrië en hij en mij ook. We waren ook regelmatig verwikkeld in gesprekken over de laatste ontwikkelingen in Egypte. Dus toen ik besloot dat ik naar Alexandrië ging... besloten wij ook om ons gesprek offline voor te zetten... En al snel werd eigenlijk al duidelijk dat we meer voor elkaar voelden dan gewoon twittervrienden. Dus we verloofden ons en in januari van dit jaar ben ik naar Alexandrië verhuisd om hier te trouwen en te wonen. Vandaag om half twee wakker geworden. Half twee, denk je dan? Ja, half twee. De tijden liggen hier momenteel wat anders dan in Nederland. In Nederland is er een halve dag om en hier in Egypte begint het net. En de meeste ontwikkelingen gebeuren s'avonds, midden in de nacht... en soms zelfs ochtends vroeg. En zelfs belangrijke speeches die houden ze hier gerust om half twee of twee uur. En ik weet ook niet of we vandaag wel naar buiten gaan. In het begin van de opstand... Op 30 juni het ging ik nog wel gewoon naar buiten. Dat voelde ik me ook veilig. Tegenwoordig ga ik alleen nog naar buiten als het echt noodzakelijk is. En ik ga sowieso niet alleen. Op dit moment blijf ik vooral op de hoogte door telefoontjes van vrienden van mijn man. Die wonen allemaal in verschillende wijken. Ik heb nog verder niet echt een uh, grote supermarkt of zo. Dus voor sommige boodschappen moet, moet ik het toch verder, verder weg zoeken. De gisteren gingen we ook boodschappen doen. En uh, expres de andere kant op, waar geen demonstraties bekend waren. Volgens de laatste telefoontjes tenminste. Maar ja, onderweg hebben we toch ook wel wat opstootjes gezien hoor. Gelukkig waren wij in de auto met de deur op slot. Dus voor de rest euh, niks aan de hand. En dan kom je in de supermarkt en dan krijg je het idee of er niks aan de hand is. Mensen doen gewoon een boodschapjes. Ja, heel gemoedelijk. Dat is een heel vreemde gewaarwording. Zodra dus je weer buiten komt, dan voel je echt die spanning weer in de lucht hangen. <muziek> Trust and the hope of feeling free. But what is that? What do you mean to me? It's lonely. Home is a you? you. We give our love to the faces we once knew. But where are they? What do I know? Maandag dus sport met Erben. Vandaag beachvolleybal. want gisteren zijn we voor het eerst wereldkampioen geworden. De Brazilianen vechten voor hun laatste kans. Maar de Nederlanders hebben een batterij matchpoints over. 2016. En nu dan maar afmaken. Aanval voor de Nederlanders. Daar is de beslissing. Het vuurwerk knalt door het stadion. Een Nederlands duo, Alexander Brouwer en Robert Neus is wereldkampioen beachvolleybal. Een enorme verrassing. Een enorme verrassing, dat zei je net ook al, Erben. Jij dacht het ook niet. Nee, zeker niet. Nee, hey. Maar volgens mij helemaal, helemaal niemand. Dus het uh, is, uh, is echt een verrassing. Principio. Alexander Brouwer, goedenavond. Ja, goedenavond. En mega gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja, dit, uh, dit is echt heel gaaf. Ja, voor ja. jullie ook onverwacht, toch eigenlijk? Ja joh, we gaan, uh, we gaan vorige week maandag richting, uh, richting Polen, richting Stadia Blonky naar dat WK met, uh, met als doelstelling om de top 8 te bereiken. Ja. Iets wat we eigenlijk nog nooit eerder hebben gedaan. Ja. En uh, ja, ook om daarmee de aanstaten te behalen. En uh, ja, nu zit ik hier uh, thuis op de bank met een uh, gouden plak. Ja. Nou, niet om mijn nek, maar om de beker hangen. Nou, dat <laughs> hey, is echt, pidaar. Wat wil je nog meer? Alexander van harte gefeliciteerd. Ja, maar hoe dankjewel. kan dat? Hoe kun je nou in één keer zo uit niks wereldkampioen worden? Ja, die, die vraag heb ik, heb ik een aantal keer vaker gehad. Ik, ik ja? ben erover aan het nadenken, Erben, maar ik, ik, ik kan je nog geen antwoord geven. Echt, het is, uh, het is heel snel gegaan allemaal nadat we die uh, kwartfinale hebben bereikt. Uh, ja, joh, we, we hadden een hele stro, uh, stroeve poolfase eigenlijk. Hmm? We verloren nog een potje tegen de lokale helden in de pool zelfs. En uh, daarna moesten we echt even met de coaches de koppen bij elkaar steken. Om, uh, ja, om toch weer de goede kant op te gaan in dat toernooi. Ja. En dat is gewoon, uh, ja, dat is gewoon op deze manier gelukt. We hebben, uh, ja, uh, met behulp van onze bondscoach, Gijs Rondes en uh, assistent Dene Victor Amfilof, die, die hebben ons zo'n uh, ja, mentale motivatie speech gegeven. Van jongens, dit is het WK, hier moet het gebeuren, hier gaat het gebeuren. Mm -hmm. En uh, ja, vanaf die kwartfinale hebben we eigenlijk uh, ja, de dus schoon van ons afgegooid en vrijuit gespeeld. En uh, ja, dan is dat wat ze in sport uh, de flow noemen, joh, dat, dat is toegeslagen, <lacht> en, uh, is het al heel snel gegaan, ja. Hé, hey, maar is het niet, uh, want volgens mij zijn jullie al een aantal jaren bezig, uh, echt, echt aan het aan aan trainen, is het niet dat nu eindelijk echt de vruchten worden, worden afworpen dat jullie echt een nieuwe manier van beachvolleybal geïntroduceerd hebben? Want ik heb gehoord ja, dat jullie namelijk power beachvolleybal spelen. Ja, dat klopt. Dat is een, uh, ja, een redelijk nieuwe term uh, die we hebben geïntroduceerd eigenlijk, in beachvolleybal. En uh, dat, ja, dat, komt, dat heeft gewoon te maken, ja, wij Hollanders zijn uh, geloof ik nog steeds gemiddeld het langste volk ter wereld. Ja. En uh, ja, dat komt ook zeker bij het beachvolleybal natuurlijk enorm uh, goed van pas. En iedereen denkt, ja dat enorme mulle zand, daar heb je van die kleine Braziliaanse atleten nodig. En uh, ja, dat is ook eigenlijk heel lang zo geweest. En wij zijn nu als, uh, als lange Hollanders, hey, ik, ben het, ik ben eigenlijk het kleintje van de selectie met uh, net geen twee meter. Ja, dus uh, ja, mijn maatje is twee meter zeven. En uh, ja, wij bewijzen nu dat we met een, eigenlijk een nieuw type spel, gewoon met, met puur op hoogte en op kracht, Mm -hmm. En met gebruik gemaakt van onze lengte, uh, ja, dat we daarmee de tegenstanders daar overpoweren, zeg maar. Ja. En hoe kijken die Brazilianen daar tegenaan? Want jullie hebben tegen die, uh, die grootheid gespeeld, die Braziliaan, yeah. die, die, die, die eigenlijk een hele andere manier van spelen ook okay? Want het is helemaal geen sierlijke speler. Het is een man die, uh, die, die, die, die zijn eigen kompion een beetje afloopt te snauwen. En jullie zijn echt een team, ja. of niet? Ja, dat klopt. Ja, ja, kijk, je hebt het wel echt over een, een legende. Ricardo, uh, ja... Die heeft gewoon uh, elke Biesvolleyballprijs die er maar te winnen is, die heeft hij gewonnen. Mm -hmm. En uh, nou, ik, ik geloof, uh, er werd al tijdens die finale gezegd van ja zijn maatje, dat zou zijn zoon kunnen zijn. Ja. Nou, Ik geloof dat zijn maatje 22, ik ben al zelf 23. Mm -hmm. Ik zie het zelf ook nog een beetje zo dat Ricardo de Grootheid had al haast mijn vader kunnen zijn. joh. Die loopt ja. ook al zo lang mee. En, uh, maar inderdaad wat je zegt, kijk, uh, hij brengt een hoop ervaring mee op dat veld. Maar in deze finale en in uh, redelijk wat aan wedstrijden is dat hm. vooral uh, een beetje inderdaad in de vorm van het afsinaal van zijn maatje. Ja. Terwijl, maar, uh, terwijl ja. jullie, wat ik heb gelezen, dat jij een keer zei van eigenlijk hebben wij een soort relatie. Uh, ja. Jullie ja. met z'n tweeën. Nou. Ik hoop dat dat niet altijd in dienst dienstverkeer wordt opgevat. maar uh, ja, Nee, dat hey, is kan allemaal wel in Nederland. Kijk, nee, weet je. Het is zo. Ik uh, Robert, mijn maatje. Wij zien elkaar uh, eigenlijk gewoon meer dan dat ik uh, mijn vriendin zie. Want mm -hmm. ja, wij reizen gewoon heel de zomer. Reizen we reizen gewoon heel de wereld af. En zitten we uh, non-stop bij elkaar uh, in het hotel. En trainen we met elkaar. Mm -hmm. En uh, ja, weet je. Het, je moet gewoon een bepaalde... Hè, het is een, een, een teamsport, maar wel twee tegen twee. Nou, dat is redelijk mm -hmm. uniek. En er moet wel gewoon echt een bepaalde chemie, een bepaalde klik zijn, tenminste in mijn uh, hmm. opnieuw, zeg maar. Uh, ja, om naar zulke hoogte zoals we nu hebben, zijn gestegen om dat te bereiken, zeg maar. Hmm. Nou, en dat, dat lukt ons. Dus jullie zijn een echt team uh, en, en, en dan ook nog het, het echte power uh, beach, beach volleyball geïntroduceerd. Ja. Maar ik ik ken het beach volleyball eigenlijk alleen maar van Richard Schel en Rijn de Nummer door. Ja. Zijn jullie nou, nou deze mannen nou echt definitief gewoon voorbij? Nou, kijk, definitief voorbij. We hebben dit uh, WK laten zien uh, toen we in de achtste finale was, dat stonden we tegenover ze. Ja. En uh, kijk, op zo'n WK weet je in ieder geval dat, uh, dat die gasten. Ja, dat, het is natuurlijk een beetje hetzelfde als, uh, als met Ricardo. Die jongens hebben zoveel ervaring. Mm -hmm. En op zo'n WK weet je dat zij in ieder geval op het best van hun, uh, hun kunnen spelen. En ze ja. hebben na de Olympische Spelen zijn ze er even tussenuit geweest. Maar ik denk dat die met de. Ja, met de uh, mooie 2-0 overwinning die we op hun hebben uh, geboekt, zeg maar. Ja, dat we nu toch uh, eigenlijk uh, een soort van het stokje hebben overgenomen. Ja. Zo, uh, zo zou ik het eigenlijk wel willen zeggen, ja. ja je, bent, je bent niet van wereldkampioen, maar nu hè. Je hebt, nee, je hebt nu je A-status, je hebt een prijzengeld van 60.000 euro, euro ge gewonnen. Je hebt heel veel aandacht gekregen, of eigenlijk helemaal niet eigenlijk. Want je krijgt nu ja, wel aandacht, maar ik heb gehoord hè, jongens. Pas in het weekend zijn de eerste journalisten overvlogen. Ja, nee, dat uh, weet je, daar op locatie was het, uh, was het nog niet uh, denderend. Maar weet je, wij zijn uh, vandaag zo fantastisch onthaald op, ja. op schiphol. Dat was echt uh, ontzettend gaaf, joh. Het stond echt helemaal vol en uh, media was er aanwezig. En uh, nou, daar hebben we alsnog gewoon een ja, soort van de beloningsplever waar we toch wel een beetje naar hunkerden. Ja. We willen gewoon natuurlijk heel veel aandacht voor het biesvolleybal ook een ja. uh, zo'n mooi sport. Maar zelfs jullie familie moest nog naar Polen komen? Ik was ja helemaal niet. Ja, nou ja onze beste vriendinnen die, uh, die hebben de auto gepakt zodra ze horen dat we in de halve finale stonden ah lekker vriendinnen ja maar dan hebben we ook, dan hebben we thuis al afgesproken hoor van uh, joh we, jullie racen deze kant op uh, of jullie racen die kant op zodra we uh, maar ja weet je ja. gekke geint zeggen we zoiets en uh, wij wij verwachten wij hadden van tevoren natuurlijk dus nooit verwacht dat we nee. dat we in het halve finale zouden staan dat is gewoon een droom die is uitgekomen nou, hoe kan ik het beachvolleyball gaat nu natuurlijk een, een enorme boost krijgen doordat jullie wereldkampioen gewonnen zijn. Maar ik snap niet, hè? Wij zijn op de Spelen geweest, we hebben daar gekeken. Het was zo'n enorm feest dat beach, beachvolleyballen. Waarom wordt het niet groots opgepakt? Nou ja, dat uh, is verkeerd. Die, die vraag, misschien moet je die vraag niet aan mij stellen, maar uh, ja, aan. Uh, Jack aan Vergel, van Gelder. zit hier naast. Ah. Nou, ik ga het ja, aan Jack vragen zo meteen. Joh, het is al fijn dat jullie in ieder geval meehelpen ja. <laughs> een beetje, om het onder de aandacht te brengen. Nee, maar weet je, we zijn met, met BC Bissie met het nationale met de nationale selectie zijn we gewoon in een heel goed programma bezig. En ja, ja weet je, ik denk dan als als we dit soort resultaten boeken, zeker met WK beachvolleybal wat in 2015 in Nederland wordt gehouden. Mm -hmm. Uh, en met de Olympische Spelen straks in, in Rio de Janeiro. Nou, dat is voor beachvolleyball natuurlijk de place to be. Ja, uh, ja komt het ik, goed. Ik denk dat het, het gaat helemaal goed komen. Daar heb ik alle vertrouwen in. En weet je wat het voordeel is? Dat jullie van die welbespraakte jongens zijn. Ik denk dat dat ook wel helpt. Nou, dankjewel. Alexander Brouwer, uh, feest nog. En ga lekker naar ja. je beker kijken en naar de medaille. En dankjewel. Yes. Dat het het is wel Radio 1. Willemijn Veenhoven. PNM Today. Zometeen nog veel meer over Egypte, want we duiken in de Tamarot-beweging. De club die ervoor gezorgd heeft dat dit allemaal gebeurd is, wat er nu gebeurd is. En Luc, wat is er gebeurd op Twitter? Ken je Maaike Aalboter? Ja, van dat mooie nummer. Dat ik je mis? Hij ja. heeft weer opnieuw toegeslagen. Dat klinkt onhaalspellend. Zeker, dat ga ik straks vertellen. Dit is Radio 1. Eén minuut over half tien, het NOS-journaal met Christian Bonenbakker.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 zelf raakte licht gewond en is aangehouden. En dat was het nieuws. Dankjewel, Christian. Luc met de tweet. Mike Boter heeft dus weer toegeslagen. Ze liet heel Nederland huilen met haar liedje Dat Ik Je Mist. Het is platina. En ze zong het liedje in het programma De Beste Singer Songwriter van Nederland. Daar stit ze nog steeds in. En deze keer schreef ze een liedje voor haar broer. en that goes something like this: Maar ook nu we niet meer samen, stampend in de modder staan, klem ik mijn armen net zo stevig om je nek. En ook als ik langzaam grijs word, jij steeds moeilijker gaat staan. Blijf jij mijn koning, en ik jou in die ja Nou, Twitter ontplofte echt na uh, dit liedje, nadat het op televisie was geweest. Hanneke, die zegt, wauw Maaike zit weer met tranen naar je prachtige songs te luisteren, had ik zo kunnen schrijven voor mijn eigen broer. Doe het dan, denk je dan. Jos die zegt ongelooflijk, maar Maaike Oudboten doet het weer. Ze weet Nederland opnieuw te ontroeren. Dit keer met een prachtig liedje voor haar broer. Yvonne Aquarius zegt uh, wat ons betreft nu al de winnaar van het programma. Wat een geweldig mooie song. Lilian Helder van de partij, uh, PVV uh, die zegt ik ben er weer voor gaan zitten. Geweldig, wat een talenten, mooie liedjes en mooi gitaarspel. Ik ben jaloers. En Dennis van Houten zegt wat een mooie tekst schrijft Maaike Auwbote, toch. En dan ook nog zo'n mooie breekbare stem. Top, zegt hij. Uh, zegt ze, ja, zegt hij. En dan nog even de viral van vandaag. Een filmpje van de Australische wielerploeg Orica Green Edge. Die reden, uh, ja, deden vorig gek. jaar al tijdens de rustdag ook al iets leuks. Hè? Toen lipdubten ze het nummer Coming Maybe. Een soort playback waar alle mensen dan van de ploeg aan meededen. Dit jaar hebben ze een nieuw filmpje en ze coverden ACDC. Yeah. to the greatest man in the world. ACDC! Nou, je moet het echt even zien natuurlijk. En dat hebben ook veel mensen gedaan. Bijna 19.000 hits al gemaakt door het team. Want, zo zeggen ze, our team came here to rock. Esther de Beer die zegt, jullie zijn hilarisch. Ik hoop dat jullie nog lang in de tour blijven. Net Balting twittert, wat mij betreft hebben jullie de tour al gewonnen. Edgar laat op Twitter weten dat Orica Green Edge de grappigste wielerploeg ooit is. Het is een gek filmpje, Ja, heel leuk. ze hebben er echt werk van gemaakt. Echt werk, meer nog dan vorig jaar. Ze hebben nu ook opblaasbare orica greenness gitaartjes meegenomen, dat is heel leuk. En wat we geinig is, probeer de buschauffeur te spotten, want de buschauffeur van de ploeg die heeft toen die bus onder die finishboog gezet. Die zit ergens in de film. Ik ga hem op Twitter zetten, at kun je hem zelf bekijken. Ja, hij heel leuk. Ja, goh, Laurie Jansen. Ja, ook heel leuk. Iets minder rock, maar wel leuk. Ja, iets minder rock. Laurie Jansen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 Ze probeert het nu ook in Groot-Brittannië. Ze heeft een grote promotietour gedaan, Laura Jansen-Golden. Met een barrel van minder dan 500 euro een rally rijden van Harderberg naar Barcelona. Dat is het idee van de garbage run. Vanochtend vertrokken 550 bont uitgedoste auto's richting Spanje. We stellen een paar teams aan je voor. We zijn de Barbie bitches en we komen allemaal in het en we zijn al twee jaar lang barbies aan het verzamelen en uh, ja, we hebben de bus van Bruin helemaal omgetoverd naar roos. En alleen maar uh, ja, alles, alles is roos tot onze onderbroek aan toe. <laughs> en uh, nou ja, wij zijn uh, een van de, de 6% vrouwen, dus als we met pech komen te staan, denk ik dat we wel geholpen worden door uh, deze of geen. We hebben korte rokjes aan, dus uh, daar stoppen ze wel voor. Ja, een, een echte Thunderbird 2. Zoals die vroeger rondvloog in de televisieserie, nu rijdt hij over de weg. Als geen ander. Uh, nou, allereerst hebben we hem helemaal groen gespoten. Althans uh, gerold met uh, muurverf. Dat werkt perfect, overigens. Ja, joh, het hoeft allemaal, het allemaal niet, zo, uh, niet zo chic. En we hebben er een uh, gigantische houten spoiler opgebouwd: met uh, lampen, herrie, geluid. Ja, wel, nou, we hebben iets meer betaald. We hebben er 650 euro voor betaald. De Vulvet. Nou We hebben vernoemd omdat wij natuurlijk in de Volvo rijden. Dus uh, toen hadden we zoiets, nou, een beetje vrouwelijke naam. Toen de Fulvet, dus staat ook op de auto. We hebben hem helemaal uh, laten rappen. Dus hij is helemaal met leer beplakt. En we hebben onze eigen pimp meegenomen voor de start. Nou, ja, je moet gewoon heel scherp zijn en ook uh, hele leuke opdrachten uitvoeren. Dus vorig jaar moest je een dikke Duitser meenemen naar de finish. En uh, nou, Die hebben we ergens vandaan getrokken. Die heeft achter ons aangereden. Die is daar op de weeschaan gaan staan en daar hadden we best wel veel punten mee. Radio 1 BNN Today. Het begon allemaal met een groepje jongeren dat het helemaal gehad had met president Morsi. Op 30 juni plannen ze een demonstratie om zijn vertrek te eisen, precies de dag waarop de president er een jaar zat. Dus startten ze een Facebookpagina, noemden ze zichzelf Tamarot... wat staat voor rebellie, en posten toen deze video. We are Egyptians living in Egypt and abroad. We have a message. The current leaders. They do not represent our Islam. They don't represent our beliefs. So another revolutionary act is taking place. Tamarot is onze our dreams that we're not achieved. Ja, oftewel, wij zijn Egyptenaren... ...vinden dat de huidige leiders onze islam... ...en overtuigingen niet vertegenwoordigen. Daarom vindt er nu nog een revolutie plaats. Tamarot staat voor onze dromen... ...die niet zijn uitgekomen. Heren in de studio... Goedenavond, Abdel Rahman, onze Egypteman. Goedenavond. Inmiddels een vicevoorzitter van Dutch Now, een organisatie voor Egyptenaren in Nederland. En ook nog steeds hier Karim Hashim. Hashem. Hashem, ook Egyptisch bestuurskundig gestudeerd en uh, stage gelopen bij de ambassade in Cairo. Um, we hebben het over die beweging. De vraag is: hoe, hoe, hoe krijgen ze dit in, in hemelsnaam voor elkaar? Al die miljoenen mensen die de straat op gingen. Even hoe... een hele korte kanttekening erbij. Ja? Het, is, het, het is niet zomaar. Het had niet gekund als, de, als het niet een verlenging was van de 25 januari revolutie. Precies. Het, is, ik bedoel, het is al iets wat al. Van twee jaar geleden bedoel je, twee en een half jaar drie, ja ja ja, ja ja, dat is natuurlijk wel het grappige. dat kwam in het nieuws, dat Tamarotte en er zaten een paar jonge mensen achter. En ik zag dat Facebook filmpje en in een hele naïeve buik kan je dan denken: Nou, jeetje, een van de jongen staat op, denkt potverdrie, ik ben het er niet mee eens. Start een beweging en bam, ja. een week later heb je een dikke vette revolutie. Zo ongelooflijk. ging het, zo ging het natuurlijk niet, neem ik aan. Nou ja, het is eigenlijk best wel heel simpel. Het was gewoon een jonge man, eh, Mahmoud El badr En die besloot Hoe gewoon... Hoe zeg je? Mahmoud El badr ja. Mahmoud El badr heet hij eigenlijk. En die besloot dus gewoon om, uh, om stemmen te gaan werven eigenlijk. Maar wie dus is hij? Een jongen van ja. eind 28, geloof ik? Hij is een ik? jongen van 28, hij is journalist en activist. Ook activist geweest tijdens Mubarak tijd in ja. de Stichting Kivea. Maar dat terzijde. Hij was dus, uh, zoals in het filmpje werd gezegd... niet tevreden met uh, hoe het beleid uh, gevoerd wordt door de moslimbroederschap. Dus hij besloot gewoon om, uh, om stemmen, handtekeningen te werven. Mm -hmm. Het doel was dus eigenlijk eerst om de 13 miljoen stemmen... die Moshi heeft gekregen tijdens de presidentiële verkiezingen... te overtreffen met 15 miljoen. Maar uiteindelijk hebben ze 22 miljoen uh, behaald. Het liep een beetje uit de hand. Het liep een beetje uit de hand. <laughs> Je hebt wel bewondering voor hem, hè? Inderdaad. Tenminste, voor wat hij heeft bereikt wel... Ja, deze, deze beweging, deze nieuwe revolutie van 30 juni... Ja. Ja, ik zou er niet 1, 2, 3 kunnen. Nou, nou, nou, nieuwe revolutie. De, de die fout wordt maar revolutie. al te graag uh, gemaakt, ook door het leger. En Want het wordt, is wordt... een koep, zeg jij? Nou, dat, dat, dat het een koep is, dat staat buiten kijf. Ja. Dat is, dat is gewoon, de definitie van een koep is, het leger neemt over. Ja. Maar het is een koep die, die wel mogelijk is, ja, mogelijk is geworden ja. door die massas op straat. Ja. Um, maar het is geen nieuwe revolutie. En dat is heel belangrijk. Want dat is wel wat er nu gebeurt in Egypte. Het wordt neergezet als zijnde een nieuwe revolutie. En daarmee dus de eigenlijke revolutie met bepaalde basisprincipes... daarmee dus gekild Ja, wordt. maar goed, wat je net al zei... deze revolutie kon er niet komen zonder de vorige. Precies, en het is nog steeds hetzelfde. Ja. aangezwengeld, weer op de kaart gezet... en gepusht door dat, die Tamarot-beweging. Weet je hoe het met die jongen is nu, die badder? Ja, nou, hij het heeft hij, heel goed, hè, hij zit overal bij in ieder geval, bij de overleggen. Oh, dus hij heeft wel even. invloed in de politiek Hij ook, zit naast die he? generaal, hoe heet ja, die Cici. Cici. Daar heeft hij mee aan tafel gezeten inderdaad. Onder dus andere. hij heeft invloed. Ja, en in de laatste dag van ultimatum heeft Sisi zelf nog gezegd van... hé, hey, zullen we niet gewoon een referendum uh, uitschrijven om te kijken of het volk nog steeds morsi wil? Ja. Toen heeft hij gewoon letterlijk opdracht gegeven van, hey doe het niet. Dit is niet wat het volk heeft gewild. We willen deze president niet, we willen een nieuw parlement, we willen een nieuw grondwet, een nieuw president. Nou, maar hoe kan, de de de dat, de heeft... hoe kan het dat een jongen van de 28, een journalist, dit in zijn hoofd haalt? Ook al, ook al gesteund door die vorige beweging, tuurlijk. Maar en, en nu in één keer aan tafel, tafel zitten bij de hoogste leiders. Er zijn natuurlijk veel meer dingen, veel meer machten in het spel. Ik bedoel, dat heeft hij echt niet in zijn eentje kunnen doen. Uh, dat heeft hij uh, kunnen doen door in te spelen sowieso op de onderbuikgevoelens, die er al. Le die er al waren onder het volk. Ja, Ik het het volk het is... ellende. Ja, uit, ja. precies. Ik bedoel, mensen zijn ja. het gewoon oneens met wat er allemaal gebeurt... en die merken het in het dagelijks leven. Ja. Uh, en daar is slim op ingespeeld. En, uh... Maar heeft hij... Um, er zijn een paar van die, van die regels... wil je een, een succesvolle revolutie starten... dan heb je bijvoorbeeld... je kan natuurlijk niet in je eentje staan... je hebt mensen achter je nodig. Wie, wie, wie heeft die achter zich? Het gemiddelde volk die het gewoon zat, is... dat ze gewoon geen toegang hebben tot basisbehoeftes... waar ze dus tijdens die eerste revolutie, 2010 2011... voor strijden, zeg maar. Ja, Snap maar ik? heeft hij ook prominente mensen achter zich? Ja, ja er, er zitten in inderdaad... Badai. op een gegeven moment heeft het National Salvation Front... Nou, ja, waar al Baraday Badai. dus bij zit, heeft zich, heeft zich erbij aangesloten... En uh, meerdere, eigenlijk meerdere oppositiepartijen hebben zich daar wel achter geschaard. En er dus wordt ook gegeven... gezegd dat uh, bijvoorbeeld Ahmed Shafik... De oude, die ook voor het presidentschap ging, hem enigszins financiert. Maar dat verwerpt hij die... Uh... Wat, wat, wat er gezegd okay. wordt, maar toch ja, je je natuurlijk wel geld nodig om te kunnen financieren. Er dus zijn natuurlijk wel media-magnaten, bijvoorbeeld, die hem helpen erin. Ja, ja. Maar de El Baradij die je net noemt... dat is de man die, uh, die bij dat atoomagentschap ja. zat. Precies, Nobelprijs heeft. Die premier zou worden, maar nu niet wordt, omdat hij iets te, die, te liberaal is. Ja, maar die, is maar die niet, had ja. hij. Nou, dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar die, die heeft hij dus, die heeft hij zich achter zich gekregen. Nou, hij heeft eigenlijk hem gewoon... naar voren geschoven ook. Hè? Ja, precies. Maar hij heeft gewoon een, een, een, de oppositie achter zich gekregen gekregen. Hm. <coughs> Sorry. Hij heeft uh, hij heeft eigenlijk uh, gekeken wat is de gemene deler? Um, van uh, wat, wat is waar iedereen het in ieder geval mee, mee oneens is. Ja. En dat was inderdaad, dus de, de, de omstandigheden. Uh, en, en bepaalde visies ook van de, van de broederschap. die doorgevoerd worden binnen de zaak. Over de islam, bijvoorbeeld. Per partij, onder andere. De Noordpartij zat er ook achter. Dat is mm -hmm. ook heel wonderbaarlijk. En jij zei net, Karim. een revolutie of zoiets. Zei je, kan je niet beginnen zonder ook een hoop geld achter je. Wat, nou ja, wat nou, heeft uh, hij voor sponsoren? Nou ja, op zijn minst. om zo'n YouTube filmpje te kunnen filmen. of zo. hebben we natuurlijk al een camera nodig. dan moet je kunnen kopen. We heel baas. Maar ja. Uiteraard, ja, ja. uiteraard moet je natuurlijk wel sponsoren hebben, lijkt mij, om, uh, om te kunnen bereiken wat hij heeft bereikt. Maar ik kan niet in detail vertellen wie dat zijn of, of uh, waar het geld vandaan komt. Ik kan slechts gissen. Is dat niet het, het grote verschil met, met, met vroeger? Voor mij ik heb je helemaal geen geld nodig. Gewoon Facebook en Twitter. En, ja. Je hebt en, en niet YouTube veel je, geld nodig. Ja, ja, klopt. En onvrede en onvrede. Klopt. Maar misschien een zeiand detail is, of tenminste, wat wel opvalt is dat bijvoorbeeld als je kijkt naar de afgelopen maanden eigenlijk sinds, sinds de Tomorrow's Beweging ook een beetje is gestart, als je kijkt naar de TV en, en tv van inderdaad waar hij het net over had een aantal mediamagnaten, dan zie je dat de dat er de laatste tijd wel een soort van sentiment opgewekt wordt... van het leger zijn onze helden. De politie, dat zijn de mensen die ons beschermen. Maar dat die, die voorheen natuurlijk ja. het volk een hoop kwaad hebben aangedaan. Ja. Dus daar is ook, er is ook naartoe gewerkt. En het grappige is ook de afgelopen paar dagen... eigenlijk sinds, sinds 30 juni... zie je dat er op tv weer uh, heel veel films worden uitgezonden... waarin die gaan over uh, aanslagen van de broederschap en weet ik veel. Dus op die ja, manier... Ja, dus die, die jongen, die, die, die, die badder, de, de voorman van de, van de Tamarot... die heeft de media achter zich kregen bepaalde media sommige inderdaad ja. die die die kans schoon zagen om ja, die ook hun eigen interesse zagen in het verver, in het uh, omvergooien van de Morsi-regime ja, maar. maar en wat voor programma zonden die dan uit om om nou, die, die woede tegen Morsi te zijn Dat activeren heel eerlijk zijn de, de de dat is van beide kanten is dat geweest in de moslimbroederschap hebben we op hun kanalen ook, ook uh, ja, heel erg gewerkt aan het politiseren door, door mensen op een bepaalde manier af te, uh, ja, af te ja. schetsen. Of, oh. Er is geen, geen medium dat onafhankelijk is dat, in Egypte. Ja, nou, dat sowieso niet. Zeker nu, in deze, deze periode, moet je dus ja. inderdaad tussen kanalen switchen. Wat ik maar al een keer toen zei. Toen was de revolutie er. Toen hebben de, um, de anti-Morsi mensen, de dus en de, het leger meteen uh, alle. Pro Morsi kanalen gesloten begrijp ik? Daarna ja, toen is afgezet. Daarna. En nu, wat jij net zegt, nu zie je dus weer, je ziet nu heel veel anti-Morsi-films en, en allerlei om, om maar lekker dat gevoel ja, levend te je, houden. Je merkt gewoon de staatsmedia en de staats, tenminste, die zijn toch in handen van mensen en die, die, het die zijn niet Leven controleert op alle media nu nog? Uh, niet per se, maar uh, die hebben wel overal invloeden. Laten we zeggen, als ze aan dezelfde kant spelen, zeg maar, ze dus het in hetzelfde team. Zo kan je het een beetje zien. Maar je, dus... ziet, nu, je ziet nu bijna geen uh, pro programmas Of uh, talkshows. Uh, nee, die, of... Zijn, die kanalen zijn allemaal, die zijn allemaal nee, nog steeds gesloten. Allemaal, ja, een groot deel. Pro-broederschap. Is daarom Facebook en Twitter niet, uh, zijn dat, dat, dat niet de enige objectieve kanalen nog? Ja, inderdaad. Dat is ook voor mij een van de belangrijkste bronnen. Is. Twitter dat gaat super snel. En je, je krijgt meerdere visies. En je kunt daar zelf je eigen uh, uh, visie uh, opbouwen. Maar ik bedoel, bijvoorbeeld van die... Van die, van die uh, van de beschietingen vanochtend. Mm -hmm. Nou, dan is er op staatstv. is er door het leger alleen maar gezegd. van. Uh, hey, uh, er, zijn, er, er is één soldaat van ons gewond. En uh, 40, of uh, één soldaat dood en 40 dood. gewonden. Ja. Ja. En geen woord gerept over die 40 uh, Morsi-aanhangers. inmiddels al meer dan 50. die vermoord zijn. Daar is dan geen woord over gezegd op de, op de staatstv. Dus dan, dan creëer je al een beetje dus die, die, die, diezelfde polarisatie. Die maar dat helpt is wel wat hand. wij hier lezen natuurlijk. Wij lezen alleen maar over die uh, pro morsi aanhangers die dood zijn. Nee, precies. Maar dat is dan dus ook echt gebeurd. En de mensen ja. in Egypte die, die komen daar ook wel achter. Alleen moeten die dat op een andere manier. De, de gemiddelde Jan Modaal, waar we het net over hadden... die <lacht> achter de tv zit, die ziet alleen maar dat. Die heeft geen satelliet-tv en die kan niet switchen tussen kanalen. Uh, enorm moeilijke vraag. Maar Erma vroeg net tijdens de plaat, hoe gaat dit aflopen? Toppen. Moeilijk te zeggen. Ik ja, kan uh... heel veel kanten op. Er is zo'n soort regel las ik dat als een uh, revolutie in wording langer dan tien dagen duurt, dan gaat direct eruit. Dus nou, het moet, moet nu gebeuren. de revolutie niet direct van ons, die zit, die zit er al in sinds 25 januari. zoals als ik dat zeg, je hebt, je hebt ups en downs. Er wordt dus een beetje uh, gespeculeerd. Hè. Het wordt een Syrië of een Algerije van de jaren 80, waar ook toen een militaire staatsgreep was. Maar uh, ja, je kunt natuurlijk geen Arabisch land met elkaar vergelijken. Het mooie van Egypte, vind ik zelf... is dat het grootste deel van de bevolking... wel heel erg achter het uh, leger staat. Dit is dus nu de zogenaamde staatsgreep. Even tussen haatjes, mm. als je nou, zo mag noemen. Hardcore revolutionisten, sociaal-democraten... Die, die, die, die staan niet achter het leger. Die zijn ja, maar niet zozeer tegen het leger. leger. Dus je kunt niet met Syrië vergelijken. Dat is waar ik op doelde. Zeg maar. ja. Vanavond is het in ieder geval rust, vrij rustig. Tot nu toe, wat nou, we net ik, hoorden. Ja, nu nog wel. Alleen uh, twee jaar geleden heeft het leger... ook voor de Ramadan allerlei dingen uitgeprobeerd... om toch die... die, die, die die demonstreert van pleinen. Ramadan te begint morgen over. Ramadan begint woensdag Woensdag. woensdag. Ja. Dus uh, ik hou me hart vast. Ik zei net ook al op Twitter: van... Uh, nou, hier, hier heb je nieuw ultimatum: Ramadan. Inderdaad. Goed, zoals ik eerder zei, we blijven nog wel even over Gip te praten. Oh, oh ja. Ik vermoed dat jij je volgende week weer bent, Ramadan. <laughs>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 We're around.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 As my feet become unstuck And all the good times on which we do depend Simon Webb coming around again. Radio 1, Willemijn Veenhoven, BNN Today. De kans is vrij groot dat Joran van der Sloot helemaal niets met de Natalie Holloway zaak te maken heeft. Dat zegt onderzoeksjournalist Vincent Verwij, die voor het programma Media Logica het politiedossier heeft doorgespit. Vanavond uh, wordt dat uitgezonden. Vincent Verwij, goedenavond. Goedenavond. Ja, na je onderzoek zeg jij dat de kans 40% is... dat Joran van der Sloot Natalie Holloway niets gedaan heeft. Uh, hoe kom je daarbij? Nou, wat je al zei, ik heb het politiedossier over de zaak uh, Holloway uh, in, inmiddels in bezit. Uh, dat zijn uh, 1400 pagina's die je ja. allemaal doorgespit en geanalyseerd. En ik zie daar heel veel dingen in die nooit in de media zijn verschenen... maar die wel duiden op allerlei alternatieve scenario's... over wat er die nacht met uh, Natalie gebeurd kan zijn. Nou, brandlos, zoals... Ja, nou het gaat dan vooral uh, om uh, andere verdachten die, uh, uh, die in beeld zijn gekomen bij de politie. Die uh, slecht verhalen hebben over wat ze die nacht uh, allemaal wat ze gedaan hebben, waar ze geweest zijn, wat hun alibi is. Uh, en uh, sommigen hebben ook uh, ja, de, uh, we zeggen nog een verleden van, uh, uh, van, van seksueel misbruik en dergelijke. Um, dat is overigens niet het, uh, de kern van de uitzending die ik vanavond uh, maak. Uh, mm -hmm. In feite uh, bestaat het project uit twee delen. Deel 1 gaat over de, de, de zin en onzin die er in de media over uh, Van der Sloot is verschenen. En over ja. de zaak met Hollerwee. En dat is vanavond over een uur op uh, Nederland 2. Ja. Uh, en in het najaar kom ik dan terug op meer de inhoudelijke kant van de zaak. Van wat zijn dan die andere scenario's en over wie hebben we het dan? Oké, okay, even, even een voorbeeldje. Want in 2008 keken we met z'n allen naar Peter de Vries. Uh, die toen uh, nou, met de auto, dat weten we allemaal nog wel. Joran zat in die auto en bekende dat hij haar vermoord heeft. De waarheid is dat hij tegen onze infiltrant Patrick van der Eem... een gedetailleerde bekentenis heeft afgelegd. En niet één keer, maar minstens tien keer. En nooit, geen enkele keer, geen seconde heeft Joran van der Sloot iets gezegd in de trant dat hij maar wat kletste. Ja, even zonder, uh, daar hebben we helaas geen tijd voor... maar op al die scenario's in te gaan waarvan jij zegt... die zijn er allemaal, die andere scenario's. Maar wat, wat je nu net hoort, dat klopt dus niet. Of die bekentenis van hem, die klopte dus niet, zeg jij. Nee, nee. Kijk, je kan tien keer een verhaal vertellen... hetzelfde verhaal vertellen, maar dat maakt het nog niet de waarheid. Als je tien keer een leugen vertelt, is het niet de waarheid. En dat is precies wat er gebeurd is in 2008 in die uh, uitzending van de Vries... Het was een heel spectaculair verhaal waar ook ik met uh, cola en chips met de hele nou, familie van genoten heb. Zeker weten, ja. Maar met de waarheid had het helemaal niks te maken. Maar hoe weet je dat zo zeker dan? Nou, dat hebben we uitgezocht. Uh, de cruciale feiten die in dat uh, verhaal uh, naar voren worden gebracht... die heeft uh, de Vriesdesk het niet uh, gecheckt. Uh, dat heeft hij gewoon uh, nagelaten en uh, heeft het uitgezonden zonder het gecheckt te hebben. Uh, wij hebben ze wel gecheckt en ze blijken niet te kloppen. Die Zoals dauri... nummers twee of 3? Nou, nou, uh, die dauri, die jongen die dan geholpen zou hebben bij het wegwerken van Nathalie's lichaam, die is nooit gevonden op, op Aruba. Er is wel een jongen gevonden in Rotterdam die dauri heette, wat een vriend van Joran was. Maar die was dus ook in Rotterdam op het moment dat Natalie verdween. Dus die had een perfect alibi. Uh, de telefooncel waarmee die uh, jongen gebeld zou zijn, uh, daar kon je helemaal geen nummers mee bellen op Aruba. Dus uh, het was onmogelijk om iemand te plekken op te trommelen en om hem te helpen. Want uh, dat was een soort telefooncel voor telefoontjes naar Amerika en naar andere buitenlanden. Oké, okay. ja, uh, dit, zijn, dit zijn wat erg veel details voor de helaas de korte tijd die we maar hebben. Maar nog even terugkomen op het begin. Jij zegt 40% zeg ik met, nou ja, met enige zekerheid dat hij er niks mee te maken heeft. Dat betekent dus 60% zekerheid wel. Dus wat heeft hij dan wel met haar verdwijning te maken? Nee, ik zeg, niet, ik zeg niet hij heeft er 60% mee te maken. Ik, heb, ik zeg als het hele dossier leest, dan is de kans 60% dat hij er te maken heeft. Wat iedereen in Nederland ook denkt, hij zal het wel gedaan hebben. Dat, ja. Ik stap die kans op 60%, maar gezien al die informatie die ik lees in het dossier die niet naar Joran wijst, zeg ik, nou, dat zou ook nog wel eens een heel anders gelopen ja. kunnen zijn. Het zou dus, anders gelopen kunnen zijn, maar ja, 60 is toch meer dan 40. Ja, Joran heeft <laughs> nog steeds de meerderheid van de verdenking op zich. Daar ben ik het ja. absoluut mee eens. En zeker, uh, ja, waarom iedere keer weer liegen als je er niks mee aangeeft? Dus ja. dat is de simpelste verklaring van, nou, dan zal hij er wel iets mee te maken hebben. Ja. Kortom, maar ja, het zal niet voor het eerst zijn dat uh, iemand onschuldig blijkt. Zeker dat niet. Afhankelijk dachten dat hij schuldig ja. is. Genoeg reden dus om te kijken. Lijkt mij naar Argos Media Logica over Joran van der Sloot. Kwart over elf op Nederland 2. Dan ben ik thuis. Ja, dan ben ik thuis. Dan ga ik kijken. Kwart voor elf. Vincent Verwij, dank je wel. Okay. Today. Willemijn Veenhoven. Laatste woorden een rondje langs bekend Nederland. Als eerste de burgemeester van Groningen, Peter Reminkel. Hallo Willemijn. Ik zit met Janne de berichten over Helene Mees en haar stalkingszaak te lezen. Toegegeven, ook ik lees ze. Mooi nieuws voor de Telegraaf, ik begrijp het. Maar moet nou ook de Volkskrant daar dagenlang nieuwsartikelen over hebben? Ik gun columnisten deze HM Gate van harte. Maar daar is kennelijk wel eerst opgeklopt nieuws voor nodig. Juist, en als laatste commentator Evert Napel, die was vandaag nog bij ons op bezoek. Dit keer niet via de telefoon, Willemijn, maar vanuit de BNN-studio. Want wat heb ik vandaag op deze zonnige dag uitgespookt? Ik heb in de studio en even daarbuiten. heb ik over het radiovak verteld met een aantal jonge aspirant-radiomakers, meisjes en jongens van BNN. En die gaan het ooit overnemen van die oude ten apel. <laughs> <laughs> Juist. Even ten apel. Dat uh, was, uh, was hem weer. We zijn altijd blij als die er is. Abdel El-Sherzabi, dank Karim Hashem, dank. Heel erg Dank Thank you. Tot volgende ja. week maandag. Zo meteen uh, langs de lijn met Jack van Gelder. En het nieuws met Christian Boudenbakker. <laughs> Dit is Radio 1.